9 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Paus Paulus VI wordt dit jaar heilig verklaard. Dat heeft Paus Franciscus bekendgemaakt. Paulus VI leidde de Rooms-Katholieke Kerk van 1963... tot aan zijn dood in 1978. Een van zijn meest in het oog springende besluiten... was het verbod op anticonceptie in 1968. Dat had te maken met de op opkomst van de pil in de jaren 60... Paulus VI werd in 2014 al zalig verklaard. En dat is een voorwaarde om heilig verklaard te kunnen worden. De leider van de Britse eurosceptische partij UKIP moet opstappen. Een meerderheid van de leden heeft gestemd voor het ontslag van Henry Bolton. Die lag al een tijd onder vuur en dat nam een vlucht toen uitlekte dat zijn vriendin racistische opmerkingen had gemaakt over Meghan Markle, de verloofde van prins Harry. Eerder nam het partijbestuur al een motie van wantrouwen tegen Bolton aan, maar toen weigerde hij op te stappen. Programma's en apps voor middelbare scholen om leerlingen te volgen... zijn mogelijk in strijd met de privacyregels. Via die programma's, zoals Magister, kunnen ouders bijna alles... over hun kinderen volgen, van de schoolcijfers tot aan te laat komen. Zodra een kind 16 wordt, moet het officieel toestemming geven... om dit soort informatie naar de ouders te sturen. Maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. D66 vindt dat de privacy van scholieren beter moet worden beschermd. In de eredivisie heeft Vitesse thuis met 2-1 verloren van Excelsior. Vitesse nam na twee minuten de leiding, maar Excelsior kwam vlak voor rust gelijk. En halverwege de tweede helft maakte Van Duinen het beslissende doelpunt voor Excelsior. Het weer dan nog, de temperatuur daalt tot onder het vriespunt... met kans op gladheid en mist. De minima liggen rond de min 3 graden. Morgen opnieuw periode met zon, weinig wind en het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. U hoort het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij I Love geen vanafprijs. Eén bril, één prijs, briljant. Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril. vaste lage prijs: 99 euro. I Love, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. I Love brillen. Ik ga naar I Love. Met schoevers ben je meerwaard. Want bedrijven staan straks in de rij voor wat je bij ons leert.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 Ja, we hebben nog wat gemist. Schitterende goal van Stijn Schaars. Hoekschop van Zanelli. Daardoor wordt het 2-1. Eh, nog wel voor PSV. Spelen met 10 man. En dan vlak daarna een aanval voor Herenveen. En een overtreding op Gujanejad. de Hichler wijst naar de penaltystip. Voor een penalty van Herenveen. Maar er staat ook iemand met een vlag omhoog. En vlak voordat die overtreding werd gemaakt, was het een uh, buitenspelsituatie voor Gujanejad. En dus staat het 2-1. Dat wel. En hebben we een echte wedstrijd van 10 PSV. Eerst tegen 11 Heerenveeders. PSV leidt nog wel met 2-1. Mark Brasser bij Federer tegen Seppi. Ja, drie matchpoints voor Roger Federer... die een hele agressieve tiebreak speelt. Hij zit er bovenop. We hebben hem drie, vier keer vanuit de rally. Eigenlijk dat Seppi het niet verwacht... hebben we Federer naar het net zien komen. Hebben hem de punten zien, zien maken. En dat betekent dat hij nu drie matchpoints heeft... dat het wel Andrea Seppi is die gaat te serveren. Dat Italiaan knokt voor zijn laatste kans. Maar dat zal, ja, ben ik bang, niet genoeg zijn voor hem. Ik zei het al, he, verloren in het kwalificatietoernooi... als lucky loser door naar, uh, of in het hoofdtoernooi terecht te komen, in die halve finale terecht te komen uh, Feder is denk ik net te sterk we zien nu een geweldige uithaal van uh, Feder die het meteen wil afmaken hij uh, jaagt, op, uh, jaagt op het punt staat nu aan het net, legt de volley weg en uh, je hoort het aan het uh, applaus, de wedstrijd is gespeeld 7-3 in de tiebreak van de tweede set in het voordeel van The Goat, the greatest of all time Roger Veder. eerste set won hij met 6-3, tweede dus in de tiebreak en dat betekent dat uh, 45 het ste ABN Omere World Tennis Tournament met morgen. Zijn droomfinale krijgt zijn finale tussen de nummers. En ik ga wat harder praten, anders kom ik niet boven het publiek uit. Dat tenminste, dat idee heb ik. Het zijn droomfinale morgen gaat krijgen tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst hier. Roger Federer tegen Grigor Dimitrov. Goed. Neem wat houding ook. Goed voor je stem. van. Ja, zeker. Zal ik doen. Chris ja. worden bij Nak tegen AZ. Nog 25 minuten duurt het thuisonderwijs dat Nak krijgt van AZ. 0-3 de tussenstand. En dan gaan we kijken bij Ragnar. ADO Den Haag tegen Willem II. Ja, bazig ADO Den Haag, in de goede zin van het woord. Want de thuisploeg is dominant, krijgt kans op kans. Allemaal schotkansen over naast op doelman Brandenhorst van Willem II. Dat een beetje wordt weggepoetst, maar het staat nog wel 0-0. De vraag is voor hoe lang? We got it together, didn't we? Nobody but you and me. You got it together, baby. Right, and you're the first, the last, and my everything. Andy Houtkamp, PSV, so. here a... What is it? Nou, wat een wedstrijd opeens. Ja, hij gaat he helemaal los, hè? Ja, heerlijk. Uh, het is helemaal niet goed, maar het is knokken aan beide kanten. Nu weer een uitbraak voor PSV. Het staat 2-1 voor PSV. PSV met 10 man naar de rode kaart. Directe rode kaart voor Lozano. Nu raakt Brenet de bal kwijt. Wat een actie van man zegt. Een schitterende paas van achteruit. Uh, over een meter of 40. nam hij in één keer op de slof. En Jeroen Zoet had er heel veel moeite mee. En uh, voorkwam maar met heel veel moeite dus de gelijkmaker voor Heerenveen. Want die hangt toch wel zoals het. Mooi heet in de lucht. Met Heerenveen nu in balbezit. Stijn Schaars die uh, af en toe de verdediging even komt helpen. Omdat er maar drie echte verdedigers staan. Uh, Stijn Schaars die niet juichte toen hij uh, uh, het mooie doelpunt maakte uit de corner van Zerneli. En het wacht is eigenlijk dat Zerneli en Eudegaard gaan opstaan in deze wedstrijd. Want daar hebben we nog te weinig van gezien. Nu balbezit. Voor Heuk. Daniel Heuk speelt de bal even naar Eudegaard. Eudegaard in de breedte naar Lucas Wouterberg. Lucas Wouterberg gaat de voorzet geven. Nee, hij probeert het kort te doen. Maar het is een slechte bal. Zomaar in de voeten van Ramselaar. Maar alles en iedereen staat achter de bal bij PSV. Luc de Jong op eigen helft. Nu gaat de bal wel de diepte in. Richting Bergwijn. Die staat tussen twee man. Dus uh, volkomen kansloos om iets te doen. Want de bal komt bij Hansen terecht. We zitten in de 68 e minuut. Spannende wedstrijd geworden. 2-1 in het voordeel van PSV. PSV met Hangen en Weurgen nog op voor. Met balbezit voor Schaars. Speelt een breed naar Woudenberg. Ik zie nu ook Jurgen Streppel aan de kant staan uh, gebaren te maken. Overigens ook een wissel gezien bij PSV. De bekende wissel. Als ze een voorsprong voor willen, uh, vast willen houden. Derek Lucas is gekomen. En Mauro Junior is naar de kant gegaan. Nog altijd balbezit voor Heerenveen. Bal gaat naar de linkerkant. Naar Woudenberg. Woudenberg uh, niet echt uh, een groot talent op technisch uh, gebied. Maar hij krijgt de bal wel bij Flap. Flap bal mooi binnen het door. En dan het schot van uh, Zinelli Via een verdediger. In dit geval Schwab gaat de bal over de achterlijn en mag er een hoekschop genomen gaan worden. Het schot was overigens van Eudegaard. Uh, uh, de hoekschop genomen. Eudegaard geeft hem mee aan Sinelli. Sinelli kan hem breed geven op uh, Schaars. Schaars schiet. Maar in de benen van verdedigers. Van Lucas in dit geval. En dan de bal helemaal misgeraakt door iemand van Heerenveen. Kan uh, PSV overnemen met uh, Jorrit Hendricks. Allemaal op de eigen helft. Want alles van PSV staat op eigen helft. Nu gaat Luc uh, de Jong wel even naar voren. Maar kansloos. Dus het is een verdedigend PSV tegen de aanvallend Heerenveen. Benieuwd hoe lang... Dit PSV dit ook nog vol kan houden. Want het staat maar 2-1. Nog even een aanvalletje meenemen aan de linkerkant. Balbezit voor Michel Flap Vlap gaat lopen. Het is de halverwege de helft van PSV. Bal gaat te diep tegen Ritri Zanelli. Is niet goed. Kan makkelijk door Arias worden opgepikt. En dan Ramselaar. Terug naar Arias. Arias ramt de bal dan maar naar voren. In het luchtledige. Want dat is het nu wat PSV doet. Verdedigen, verdedigen en nog eens verdedigen. Vrouwen en kinderen eerst. Uh, om maar zo'n een mooi cliché uit de kast te halen. Maar hoe lang lukt dat nog? Met balbezit voor het publiek, gaat erachter staan. Met Zineli in balbezit. Zineli met een voorzet richting Goejanne, Jat en Veerman. Maar daar valt hij ergens tussenin. Kan Lucas de bal wegkoppen? Wordt hij opgevangen door Bergwijn? En weer in het luchtledige naar voren geramd. Het is alleen maar verdedigen van PSV. En dat moeten ze nog zeker 20 minuten doen. Om die 2-1 voorsprong tegen Herenveen vast te houden. Ragnar nou Niemij. En net binnen 10 seconden wilden we eigenlijk naar je toeschakelen... Omdat we dachten dat er een doelpunt viel. Ja. Drie keer. Ja. Klopt. 26 minuten onderweg. 0-0 staat het. En normaal volgens mij als je in een gemiddeld spookhuis zit... duurt zo'n ritje twee minuten. Het duurt al 26 minuten nu de ellende voor Willem II. Immers nu weer met een uithaal. Lift de bal even voor zichzelf omhoog op 25 meter van het doel. Jast hem dan in de richting van de goal. Maar Brandenhorst met een redding. En die uh, ja, leidde zojuist dat moment van jou ook in. Door de bal in de doelmond te leggen. Er waren schietkansen. En uiteindelijk Immers op het been van Latschman... Een zekere treffer. Dit is al de zoveelste schotkans van Bekker. Nu. Ook van buiten het strafschopgebied. Komt vanaf de rechterkant naar binnen toe, maar schiet hem dan wel heel hoog over het Willem 2-doel heen. Maar die knal van Immers en dat moment daarvoor, ja, spectaculair. Hij passeert daar een paar mannetjes als Brandenhorst dus de bal zo in de doelmond legt. Meisner, de huurling van, van ADO, wordt ja, makkelijk voorbij gelopen door Immers. Heeft hij nog een mooie passeerbeweging dan denk je, nou, die schuift hem zo in de hoek. Maar Hij hield geen rekening met de aanwezigheid van Latschman. Eén keer in dit duel vond Willem II de nooduitgang. Maar die ging op slot, om het maar zo te zeggen. Buiten spel Frans Sol. Daar had ik vraagtekens bij. Maar ik heb dat moment, ik heb er een tijdje op zitten letten, niet meer teruggezien op mijn televisiescherm. Van der Looyen was boos. De coach van Willem II. Daar uh, leek een counter uh, met uh, potentie aan te komen op dat moment. Maar voor de rest is het alleen maar Ado dat de klok slaat. Ado heeft de bal rechterkant van het veld. Ebuéi. Het is toch wachten op de 1-0. Nu al een kans of uh, 5-6 zo'n beetje gezien. Beugelsdijk met een crossbaas naar de linkerkant van het veld. Goed spelende Meijers. Maar die bal is uh, te hard, te hoog ook. Ja, Meijers is niet zo groot. Gaat waarschijnlijk vertrekken. Heeft uh, geen overeenstemming bereikt. Uh, zo lijkt het over een uh, nieuw contract... En wil wel een avontuur aangaan. Misschien nog een Europees ticket halen met ADO. Wie zal het zeggen? Tegen Willem 2. ballen is even op het middenveld. Wat toch wel uh, ja, in de problemen zit. Maar drie puntjes met die 20 die ze hebben... Boven de gevarenzone. Er moet echt nog wat bij. Maar voorlopig komt die proeg van Van der Looy helemaal niet van de eigen helft af. Latsman kijkt en zoekt. Vindt dan uh, ja, ruimte om een paas te geven. Maar daar is alles mee gezegd. We zitten in de 29e minuut. Het is miraculeus 0-0. En uh, ja, de uitgang is nog niet in zicht voor Willem II. Goed, dan nacht tegen een AZ Ja, Chris Wobber bij die 3 zou je zeggen. Ja, het, is wel, het is wel over een sluit en klaar. Ja, zeker. Dat bier is doodgeslagen of de prik is van de cola, zo je wil. Maar de masterclass van AZ gaat maar door. Ooit volontieren 4-1. 0-3 is een evenaring van de grootste zegen uit van AZ op NAC. En NAC heeft al drie keer gewisseld. Korter doet al vanaf het begin van de tweede helft mee. Maar die viel alleen maar op door een behoorlijk harde overtreding te maken op Guus Til, die ook gewisseld is voor Joris van Overheem. En aan de kant van NAC nog twee wissels waar de opvallendste Sadiq Omar is... De Nigeriaan die via NAC toch nog via een achterdeur het WK hoopt te halen voor zijn land. Het spelen dan uh, natuurlijk uh, in Rusland. Hij speelde voor de Olympische Spelen voor de Nigeriaanse ploeg. Scoorde vier keer in zes wedstrijden bij die ploeg die historisch brons pakte. Daarna gooide een enkel blessure, een enkel breuk, zelfs roet in het eten voor de Nigeriaanse huurling van AS Roma. En nu dus... Ja, bij NAC en zijn entree hier in Breda was uh, eentje die nogal uh, glinsterde en glanste. Want hij uh, scoorde en hij leverde een assist tegen Heracles. En nu moet hij het uh, ook weer gaan doen. Maar hij wordt voorlopig voornamelijk op zijn eigen spel afgetroefd. Het is nogal een fysieke speler. Lijkt een beetje op uh, Nwango Kanu. Die kennen we allemaal natuurlijk nog wel van zijn tijd bij Ajax. Maar uh, die was al in, uh, op zijn leeftijd wel wat verder als. Uh... Deze Sadiq Oemar. En een andere wissel is uh, Thomas Agipong. Hij is in het veld gekomen voor Rijfvloed. Maar ja, wie is Vreven er ook inzet? Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want dit AZ is zo dominant, zo sterk aan de bal. En Nak wil wel, het probeert het wel. Het heeft ook wat dat betreft wel enige sympathie. Maar het komt twee klassen tekort om het AZ echt moeilijk te maken vanavond in eigen huis. 0-3 in de 77e minuut. Andy, ik vind dat PSV slim doet. Laat maar gewoon de voorzetten doen, want dat kunnen ze niet. Ja, maar. Wat er een maar... dramatische voorzet, zeg, van links en ja, rechts. Ja, ja, dat klopt. ben ik helemaal met je eens. Maar er hoeft er maar eentje goed te vallen. Maar in de counter is PSV ook af en toe gevaarlijk. Net Jord Hendricks. En nu is Bergwijn weg voor PSV. Wordt achterhaald zelfs door Henk Veerman, die mee verdedigt. En doet dat goed, want Herenveen heeft weer balbezit. 2-1. We zitten in de 75ste minuut. PSV leidt tegen Herenveen. Met balbezit voor Stijn Schaars. Natuurlijk. Alle ballen worden ingeleverd bij Stijn Schaars. Hij is de man die het moet uitzetten, de lijnen. Nu dan Flap aan de linkerkant. Kijken of er een goede avond kan komen. Woudenberg, een van die mensen die zes keer achter elkaar een voorzet mocht geven. Zes keer kwam een bal niet aan. Nu is het Schaars die hem teruggeeft aan Woudenberg. Woudenberg komt de voorzet nu wel aan. Gaat richting Gouzianejad. Ja, die komt aan. Op de rand van het strafschopgebied. Bal breed, aardige bal. En Eudegard schiet, maar schiet helemaal verkeerd. Raakt de bal volkomen verkeerd. En gaat de bal naast het doel, ver naast het doel van Jeroen Zoet. Maar oh oh oh wat is het spannend. En misschien heel misschien gaat Heerenveen de spanning een heel klein beetje terugbrengen in de competitie. Want de PSV leidt natuurlijk zeven punten voor Ajax. Ajax morgenmiddag de late wedstrijd. Een moeilijke uitwedstrijd tegen Pex Zwolle. Maar zou natuurlijk een opkikker krijgen als Herenveen hier een paar punten van PSV zou afsnoepen. Jeroen Zoet doet wat tegenwoordig topkeepers allemaal doen. Heel langzaam om de bal weer in het spel te brengen. De doeltrop. Daar is hij dan. Gaat richting het middenveld. Hij kan die kop en hij is Thorsby. En dan een overtreding. En krijgt krijgen we een gele kaart. Jawel. Een gele kaart voor uh, Dumfries. En had hij hem al niet? Nou, blijkbaar niet. Dumfries krijgt in ieder geval geel. Denzel Dumfries. En hij stond op scherp. En, uh, en mist dus de volgende wedstrijd van Herenveen. De overtreding is op Bergwijn. Die is gewoon sneller dan Dumfries. En dat betekent een gele kaart en een blessure. De gele kaart voor Dumfries en een blessure voor Bergwijn. Nog 14 minuten plus extra tijd. PSV leidt. Maar soms met uh, een lange ei tegen Herenveen met 2-1. Time flies by when the night is young Daylight shines on an undisclosed location Location blood Anywhere om zeven minuten voor half tien. Het is spannend bij PSV tegen uh, Heerenveen. Andy. Superspannend. En alles of niets nu voor Herenveen. Want weer een verdediger eruit. Uh, Woudenberg is naar de kant gegaan. En zijn vervanger is een uh, Nieuw-Zeelander met uh, Chileense achtergrond. Marco Rogas, Een aanvaller dus. Ook PSV gewisseld. Uh, maar eerst even kijken wat Flap doet. Flap schiet, maar schiet over het doel van Jeroen Zoet. Tot luid gejuich van het publiek. Dat is jammer, want hij kreeg een goede mogelijkheid op de rand van het strafschopgebied. Michel Flap om de bal uh, te raken, maar raakt hem uh, niet lekker. Ook een wissel dus aan de kant van PSV. Daniel Malen is gekomen. Zijn tweede optreden in de hoofdmacht, speler van Jong PSV. Een middenvelder in plaats van Bergwijn, die naar de kant is gegaan. En zo is het dus echt alleen maar de ene ploeg die aanvalt en de ander die verdedigt. De bal gaat richting Luc de Jong, maar die kan niet koppen. De bal wordt overgenomen, uiteraard, weer door Herenveen. Want dat is eigenlijk de ploeg die alles, al het balbezit in de tweede helft heeft. Stijn Schaars, de man met het meeste balbezit, speelt de bal even naar buiten, naar Eudegaard. Eudegaard, Martin Eudegaard. Eh, ja, te weinig laat hij zien voor zo'n supertalent. Speelt de bal nu breed. Dan... Uh, Torsby de bal uh, spelen. Maar zijn paas op uh, Rochas was wel goed. Maar Rogas zijn vervolg niet. En dan kan PSV overnemen. Maar niet voor lang. Want daar gaan Hendricks en uh, Denzel Dumfries uh, in gevecht met elkaar. En dat wint Dumfries. Geeft uh, uh, Hendricks uh, Dumfries een beuk. Maar het spel gaat verder. De laatste wissel voor Heerenveen staat klaar. En wat denk je? Een aanvaller. Pelle van Amersfoort staat klaar. Gaat dan misschien de keeper er nog uit? Want dat zou ook nog kunnen. Uh, nou zo gek uh, zal het uh, niet worden. Als er een kans komt voor Heerenveen. Bal voor het doel. En wie kan hem binnen tikken? Niemand? Ja! Het is 2-2. En hij wordt goedgekeurd door scheidsrechter Higler. Het is 2-2. Reza Guzjanijat maakt het doelpunt voor Herenveen. Het is 2-2. En dan ben ik benieuwd wat gaat hij doen? De trainer van Herenveen Jurgen Streppel. Die is nu in overleg met Stijn Schaars. Gaat hij van Amersfoort brengen? Ja. En Dumfries gaat eraf. Dus weer een verdediger eraf. En weer een aanvaller erbij. Het staat 2-2. En het is 11 tegen 10. Nogal altijd in het voordeel van Herenveen. 2-2 met nog negen minuten plus extra tijd te gaan. Wat een rare wedstrijd. Want die 2-0 voorsprong is als sneeuw voor de zon verdwenen. Gouzjan Jat maakt de gelijkmaker. Het is 2-2. Goed, spanning en sensatie. Bij jou moet het nog een beetje loskomen. Heb ik de indruk, duel Aden Den Haag wil een 2-8 daar. Of valt het wel mee? Nou, wacht even. We hebben die momenten gehad. Oh, we gaan even iets anders doen. Volgens mij gaan we naar Chris. Hij doet het gewoon weer. Sadiq Omar scoort helemaal vrij. Kopt hij eerst op Bissot en daarna de rebound. Knalt hij binnen in de korte hoek. En hoor dan dat publiek. Natuurlijk weten ze dat NAC vanavond gaat verliezen. En vele malen minder kwaliteit heeft dan AZ. Maar weer scoort. Sadiq Omar, Hij wil zo graag via NAC naar het WK. Heeft hij nu al een cultstatus bereikt. Nu gaat het vrij snel bij NAC. Maar hij scoort nu na een invalbeurt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk nieuws. Vooral voor de statistieken. Wat ook leuk is, is dat Rond Vlaar na 4,5 maand blessureleed gekend hebben. weer speelt voor AZ. Ja, en als ik een beetje de verwikkelingen, de verwikkelingen hoor in Eindhoven. Wie weet wat hier dan gaat gebeuren. 1-3 is de tussenstand. Natuurlijk nog wel in het voordeel van AZ. Dan gaan we gauw naar Ragnar. Je zult het altijd zien alsof het de duivel ermee speelt. 40ste minuut. Frans Sol scoort voor Willem 2. Het is 0-1 in Den Haag. Ongelofelijke goal. Misschien wel met zijn piemel of met zijn bovenlichaam. Maar hij drukt hem op de doellijn. Over die doellijn. Nadat Meisner scherp is. Als er een vrije trap van Willem 2 vanaf de rechterkant. Komt die bal schiet door naar links. Wordt dan door Meisner voor de doel gebracht. En dan staat daar dus Frans Sol. Met meer dan een neusje voor de goal. Want hij maakt zijn tiende van het seizoen. Passeert daarmee slinkels. Dat is zuur voor Den Haag. Want het heeft gestormd voor het Willem 2 doel. Maar die ballen gingen er allemaal niet in. En met het bovenlichaam is het nu Frans Sol. Met de eerste de beste kans voor Willem II die raak is. Hij werd al een keertje, ik denk onterecht teruggevloten. toen hij alleen af kon op het doel van Zwinkels. Toen was het buitenspel. Daar had ik vraagtekens dus bij. Maar nu staat het echt 0-1. En denk nog even terug, Robert, ook aan die uh, scrimmage hè, waar we het over hadden. Ja, dat moment ja, met ja. Immers. Er is echt wel het nodige gebeurd voor het doel van uh, Willem II, zeg. Maar het is Willem II dat onder die druk is weggekomen. Het heeft zich eruit gevoetbald uit de ellende. Staat nu zelfs op voorsprong. Nog vijf minuutjes tot de rust. Den Haag Willem II is 0-1. En wat een wedstrijd is PSV Heerenveen, Andy. Oh, oh, oh. Nou, het is, er is geen doellijntechnologie. technologie. En die had er best mogen zijn. Maar ik denk dat de bal niet helemaal achter de lijn is geweest. De corner was... van. Hendricks. De koppel van uh, volgens mij Easy berain En die bal gaat via Hansen. De keeper tegen de binnenkant van de paal en dan eruit. En met name het moment waarop Hansen die bal raakte en de bal tegen de binnenkant van de paal aan duwde. Dat uh, daar dacht men bij PSV dat hij over de doellijn was. Het staat 2-2. We zitten in de slotfase. Nog vijf minuten plus extra tijd. Jeroen Zoet met de bal naar voren. PSV wil toch wel weer graag die drie punten halen. En gaat in de aanval. Nu een overtreding geconstateerd van Pelle van Amersfoort. Of nee, het is niet Pelle van Amersfoort. Het is uh, Heuk die uh, een, uh, even een overtreding maakt op Luc de Jong. En dan krijgen we weer een vrije trap voor PSV. PSV dat na de gelijkmaken van Heerenveen dus gevaarlijker is. En dus toch kan laten zien dat ze kunnen aanvallen. Ondanks het feit dat ze met heel veel verdedigers spelen. En Heerenveen met heel veel aanvallers. Is dit toch wel een leuke uh, wending in deze strijd. Dat het nog zo spannend blijft tot het laatst aan toe. Vrije trappen Hendricks. Halverwege de helft van Heerenveen. beetje aan de rechterkant van het veld. Van het midden. Hij steekt zijn rechterhand omhoog. Dat ga ik doen. Richting tweede paal. Richting Izimat. En dan komt Hansen uit het doel. En oeh, laat de bal even los. En dan was Schwaab nog dicht in de buurt liggen. er Twee spelers geblesseerd in het doelgebied. Ik denk dat, nou Hansen, daar gaat het wel goed mee. Maar de ander zou heuk kunnen zijn. En uh, die komt flink in aanraking. In de, nee, het is, uh, ja, het is Heuk inderdaad. Die flink in aanraking komt met zijn eigen keeper. En uh, oh, ja. die krijgt een knie in zijn gezicht. En niet te kort ook. Maar het is een, uh, een Scandinavier die uh, kei en keihard is. En oh, dan moet hij naar de zijkant van Hichler. Want hij heeft uh, uh, even uh, van uh, Erik Voorde... De, de verzorger van Heerenveen, heeft hij wat hulp gekregen. En dan moet je naar de zijkant. Er wordt door het publiek allemaal bier gegooid. Dat deden ze vorige week, maar toen was het vriendelijk. En uh, nu mag hij uh, weer in het veld gaan komen. Heuk, hij is er weer bij. Het spel gaat verder. We zitten in de slotfase. Nog 3,5 minuut. Plus extra tijd. Balbezit voor Herenveen via Hansen. Wat een wedstrijd. 1-0 PSV door uh, Arias. 2-0 De Jong. Dan 2-1 schaars. Nadat nou, er een rode kaart is geweest voor Lozano. En dan 2-2 door Gouzjanizad. Nadat nou, er al wat kansen voor Herenveen waren geweest. Nu gaat Herenveen uh, weer in de aanval. Is PSV met zes man op rij. Aan het, uh, op lijn aan het uh, verdedigen achterin. Gaat de bal naar buiten. naar Eudegaard. Eudegaard bal door naar Zeneli. Zeneli aan de rechterkant. probeert het te mooi te doen. en raakt de bal dan kwijt. maar de bal gaat over de zijlijn. laatst geraakt door Arias. de maker van de eerste goal van PSV. inworp voor Aber Zeneli. Zeneli laat dat over aan Eudegaard. Uh, en die gaat eens kijken. wie loopt er vrij? loopt er iemand vrij? ja eigenlijk niet. Ja, Zeneli loopt zich nu goed vrij. maar geeft een slechte bal terug. maar krijgt een vrije trap. Oeh. Oeh, dat is ook wel een prettige plek om uh, een vrije trap te nemen. Zeg maar in de buurt van de cornervlag. Aan de linkerkant van het veld. Een meter of twee van de zijlijn vandaan. Maar iets prettiger dan een corner. Want de bal ligt ook uh, drie meter van de achterlijn vandaan. En daar gaat Eudegaard achter staan. En Zaneli. Ze overleggen nu. Wie gaat de vrije trap nemen? Natuurlijk de koppers mee naar voren. En dat zijn uh, aardige koppers hoor. Met van Amersfoort Met Henk Veerman natuurlijk. In de buurt van de tweede paal. Die twee armen omhoog steekt. En het is Zaneli die de vrije trap gaat nemen. Daar komt die bal, richting Tweede paal richting Veerman. Wie kan de koppen? Niemand, maar het is een corner voor Herenveen Omdat de bal het laatst geraakt is door Isimab Mirre. De verdediger van PSV. Gaat Eudegard naar de rechterkant. En we zitten in de 88ste minuut. We gaan bijna de 89ste minuut in. 2-2 PSV Heerenveen. Wat een spanning. Wat een sensatie. De eerste wedstrijd gewonnen door Heerenveen. In Herenveen met 2-0. En gaan ze nu ook PSV Pijn doen. Corner kort genomen. Komt van bal voor doel. Wordt gekopt En dat gaat over. Zo, dat scheelt weinig. Van Amersfoort was er heel dichtbij. En zo blijft het volgens nog. 2-2. En 0-1 nog steeds bij Den Haag tegen Willem II. Rachtaar. Ja, het is in de laatste teller. Robert van de eerste helft nog twintig. Misschien een minuutje extra. Ado probeert weer aan te vallen. Maar is de grip op de wedstrijd uh, ja, ergens halverwege die eerste helft kwijtgeraakt. Becker trekt nu vanaf de rechterkant naar binnen toe. Meter of twintig over de middenlijn. Speelt die bal dan eigenlijk zo de trechter in. Daar in het hart van de verdediging van Willem II nemen de Tilburgers over. Een minuutje extra tijd komt erbij met Latschman. Bal gaat naar de rechterkant naar Crew Neem ik even de tijd snel om te zeggen dat Kirivella een gele kaart. Die kreeg uh, kort voor dat doelpunt uh, van Frans Sol... een tackle van achteren, bikkelhard, dat had echt rood moeten zijn. Maar scheidsrechter, die jonge 26-jarige Joey Kooi greep niet naar de borstzak, maar naar de zak uh, ja, waar Geel in zat, zijn achterzak. En dus uh, met 11 tegen 11, 1-0 voor Willem II in Den Haag. Nog een paar tellen tot de rust. En hoe lang is het nog bij PSV tegen Heerenveen, Andy? We zitten in de negentigste minuut. Het staat 2-2. De aanval was net van PSV, maar Luc de Jong kopt de bal over het doel van keeper Hansen. En daar gaat Heerenveen weer, want ze willen allebei al winnen. Dat is duidelijk, want als Heerenveen de bal heeft, gaan ze zo snel mogelijk naar voren. Maar ook PSV, nu gaat de bal de diepte in. Kan hij opgepikt worden door Zenedi? Nee. Want dat wordt goed verdedigd door Isimat. En dan kan de bal naar voren geramd worden door Zoet. Wordt opgevangen heel even door Heerenveen, maar Hendricks neemt over. Hendricks. Kijk, draait. Ja, die wordt een beetje in de problemen gebracht. Dan brengt de bal terug naar Zoet. Die ramt de bal naar voren. Richting Luc de Jong en Van Amersfoort. En Heuk. Heuk kopt. En dan is de bal bij Schaars terechtgekomen. Die, die uh, kiest voor het, zekere, voor het onzekere door de bal op Jeroen Zoet te spelen. Jeroen Zoet terug naar een van zijn medespelers. Gaat de bal naar Eudegaard. Eudegaard, ik uh, wacht op de... Oeh, vier minuten extra tijd. Vier minuten krijgen we nog in deze wedstrijd. En heeft uh, Heerenveen dan uh, aan die vier minuten genoeg om de winnende te maken? Of gaat PSW. misschien wel de winnende maken in Amsterdam... zullen ze denken, nou, even terug naar zes uh, uh, punten. Dat zou wel heel prettig zijn als ze zelf nog morgen moeten spelen. Goed, nog uh, 3,5 minuut. 2-2 bij PSV Heerenveen. En Chris, bij NAC tegen AZ. 1-3. Toch tumult, inderdaad. 1-3. Maar NAC zette aan. Manu Garcia kwam het gebied in. Werd omvergelopen door Swenson. Maar Kamphuis weigerde een strafschop te geven... Aantal fluitconcerten gehoord en daarna een oververhitte supporter binnen de lijnen gekomen. Die zal waarschijnlijk een stadionverbod krijgen. Terwijl nu staat die op de lat schiet vanaf de linkerkant van het veld. Hij staat op de linkerpunt van het strafgebied. Kijkt, wacht en mikt. en met een mooie krul eindigt uiteindelijk die bal op de lat. Maar ja, die supporter was dus in het veld gekomen. Wedstrijd even stil. Kamphuis als scheidschter kreeg veel kritiek. En nu komt weer een voorzet. Sadiq naar die bal toe. AZ werkt weg. Ja, als NAC dit had laten zien. De gedurende de hele tweede helft. Dat was het een hele andere wedstrijd geworden. Maar ja, de stand is nog steeds 1-3. Korter dan met de voorzet in de handen van Bissot die naar de grond gaat. En dan is het afgelopen hier. AZ wint hier met 1-3 tegen Nak. Goed, AZ wint dus inderdaad met 3-1 bij NAC. Bij ADO tegen Willem 2 is het rust. Gaan we even bij PSV RV natuurlijk kijken. De slotfase. Nog 2,5 minuut. Herenveen in balbezit. Kijken of ze nog wat kunnen. Ze hebben veel gegeven. Ze hebben heel veel gegeven in de tweede helft. Alleen maar aangevallen. En uh, twee doelpunten gemaakt. Dat is natuurlijk ook knap. Als er balbezit is voor Eudegaard. Aan de linkerkant van het veld. Levert in bij Flap. Flap kijkt. Kan de bal breed geven. Doet hij ook op uh, uh, Van Amersfoort. Van Amersfoort. Mooi balletje op Veerman. Veerman schiet de bal dan. Maar raakt hem helemaal verkeerd. Bal over het doel van Zoet. En dan gaat Zoet de bal weer in het uh, spel brengen. Twee minuten nog. Van de vier minuten extra. Het werd 1-0 door Arias. 2-0 de Jong. 2-1 Schaars. 2-2 Koussianis Tussendoor nog een rode kaart gezien voor Lozano. Zijn tweede directe rode kaart van het seizoen. Bal gaat de lucht in. Luc de Jong kopt, maar kopt de bal terug. Houdt Arias de bal binnen, maar levert hem in. Oh, wat zwak van Eudegaard. Uh, wat zwak. Die had ik toch veel meer uh, van verwacht in deze wedstrijd. Maar hij kan niet de, zijn stempel erop drukken. Ik kijk naar mijn klokje. Twee en minuut bijna gespeeld. Met Hendricks in balbezit voor PSV. Speelt de bal even terug op Schwab. Schwab zal de bal de diepte ingeven? Nee, geeft een breed aan Isimat Miré. Nu op de helft van Heerenveen. Ja, EasyMat speelt de bal op Ramselaar. Ramselaar raakt de bal kwijt. En dan kan er snel gecounterd worden. Maar dan moet het snel gaan. Maar eh, er loopt niemand vrij. En gaat de bal nu de diepte in? Goeie bal op Ebers en Nely. De bal van Eudegaard. Seneli aan de linkerkant met Arias. Kan hij er langs? Nee. T -t Twee benen van Arias. Wordt niet voor gefloten door scheidsrechter Hichler. Maar eh, Arias levert de bal in. Is het eh, Flap die de bal heeft? Kijkt om zich heen. Waar is Eudegaard? Daar is Eudegaard. Want die moet gevonden worden. Komt de ene goede paas. Die ene goede actie. Mooie bal op Flap. Flap. Probeert een 1-2 aan te gaan. Haalt dan uit, jongen. Je hebt alle mogelijkheden om die bal te schieten. En dan gaat het gecounterd worden door PSV met Ramselaar. Ramselaar en ook die jonge Malen die is mee naar voren. Ramselaar nog altijd buitenom. Komt Malen en die schiet de bal tegen zijn tegenstander op. Tegen Heuk gaat de bal over de zijlijn. Kijk op een klokje. 3 minuten, 20 seconden zijn er van de vier minuten verstreken. Dit gaat 2-2 worden. Want Heerenveen kan het niet meer bolwerken. En PSV nog één aanval. Bal voor het doel. Is iemand Kopt de bal. Maar die bal gaat langs het doel. En dan gaat Hansen de bal nog een keer in het spel brengen. Maar zitten de vier minuten er zo goed als op. Nog één aanval. Hansen zegt jongens loop daar toch vrij. Ik kan de bal nergens kwijt. Doet het dan uh, dichtbij bij Heuk. Heuk gaat de bal uh, naar voren rammen. Neem ik aan. Uh, nee, houdt hem nog even bij zich. Wordt dan uh, even geplaagd door Luc de Jong. Van Amersfoort speelt de bal naar voren. Maar dat is geen goede paas. Zomaar in de voeten van Schwab. En dan zegt Hichler deze zeer uh, uh, speciale wedstrijd is tot een eind gekomen. PSV wint niet thuis. En dat is een hele tijd geleden. Want 22 keer op rij werd er gewonnen thuis. Nu een gelijkspel. 2-2. De heren zijn allemaal doodmoe. Dat kun je zien. En PSV heeft puntverlies geleden. PSV-Herenveen 2-2. Ja, Andere uitslagen ook nog even. Vitesse tegen Excelsior. Begon om half zeven. Eindigt in 1-2. Nakt tegen AZ. Afgelopen 1-3. En het is rust bij ADO tegen Willem 2. Door een doelpunt van Sol staat het uit. I'm lost again and I'm on the run Looking for love in a sad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 over half tien. Vitesse Excelsior werd dus 1-2 na een ruststand van 1-1. Een mooi goal van uh, Lucas Stangels al na twee minuten zette Vitesse op 1-0. Daarna was het Fike kort voor rust 1-1 en Mike van Duinen zette um, Excelsior op 1-2. Vitesse begon goed tijdens het uh, thuisduel tegen Excelsior. Maar goed, je hoorde het, Mike van Duinen was met zijn winnende goal de match winnaar. Het was wel een raar doelpunt. De bal werd door Vitesse-speler Faye tegen hem uh, aangeschoten. En de bal verdween vervolgens in de goal. Ja, ik voelde hem wel. En toen daarna zag ik hem gelijk rollen, ik denk, ja, dat was mooi. Maak je ze vaker zo? Nee, was het maar zo. liefst maak ik tien uh, per seizoen zo. Dat uh, interessert oh, okay. me niks. je maakt ze wel eens en dan worden ze niet geteld. Ja, daarom. Dus uh, ja, vorige week was een mooie goal, denk ik. Een mooie voorzet, mooie goal. En deze week was het uh, iets minder mooi, maar deze telt het niet van vorige week niet. Dus ja, ik ben er blij mee. Nu ben je de matchwinner, had je eigenlijk vorige week ook moeten zijn. Ja, klopt. Dus uh, ja, vandaag is misschien wel een beetje gerechtigheid daarvoor. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. Kun je dan zeggen dat je het eindelijk hebt afgedwongen? <laughs> nou ja... ja komt niet. je een keer toe? Ja, het komt een keer toe. Dus uh, ik denk... en uh, Misschien dat je daar een punt hebt. De wedstrijd is eigenlijk nog niet begonnen of het staat al 1-0. Jullie staan 1-0 achter. Was dat een, hoe noem je dat in goed Nederlands, een wake-up call? Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk heel Florida van ons. En dat mag niet gebeuren. Want uh, ja, volgens mij uh, anderhalve minuut op de klok. En uh, hij ligt erin. Dus, uh, maar goed, daarna herpakken we ons denk ik wel. En uh, ja, hebben we lekker gevoetbald denk ik. Het is ook niet zo hè, dat jullie heel... Nou ja, heel makkelijk de doelpunten te maken. Je bent nu met vier doelpunten mede topscorer van Excelsior. Dus als je dan met 1-0 achter komt, ja, dan wordt het wel een behoorlijke bergwandeling om twee goals te gaan maken. Ja, klopt. Dus, uh, ja, ik denk wel dat er we veel verschillende spelers die te maken. Maar ja, het zijn allemaal niet uh, superveel. Maar goed, uh, ik denk als wij 1-0 achter staan, dan uh, blijven wij precies dezelfde dingen doen. En uh, voetballen we gewoon lekker. En uh, ja, creëren we denk ik. Uh, uh, nou, niet heel veel kansen, maar wel een paar kansen. En dan gaan er gelukkig uh, twee in. Dat maakt jullie ook uh, moeilijke, Misschien zelfs wel weinig liefde tegenstanders voor veel ploegen. Ja, denk ik wel. Want als je ziet, uh, de wedstrijd uh, in het algemeen... hebben wij niet zo heel veel kansen weggegeven. Dus ja, ik denk dat wij een lastig te bespelen ploeg zijn. Mike van Duinen, waar is dat? Ja, sinds de successen van Daphne Schippers en Tjorani Martina... ontwikkelt de sprint zich in de Nederlandse atletiek razendsnel. Het resulteerde deze winter in vijf vrouwen... die zich wisten te plaatsen voor de WK Indoor op de 60 meter. Het probleem is wel dat er maar twee startplaatsen zijn. Daphne Schippers bij het vorige WK goed voor zilver... staat niet ter discussie. Bij het NK Indoor in Apeldoorn vochten Jamil Samuel en Naomi Sidney... in het kielzoog van de kampioen Daphne Schippers... ...om het laatste startbewijs. Een reportage van Floris van Horen. Halve finale voor de vrouwen. Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. Straks WK Indoor Birmingham, 60 meter voor vrouwen. Vijf vrouwen die voldoen aan de kwalificatie-eis. En er mogen er maar twee starten. Hoe ga je dat oplossen? Ja, zoals bij alle grote toernooien hebben we daar een beroemde kwalificatie eisen en kwalificatieprocedure voor. Dus in dit geval gaat de tijd snelste van de ranking. En de tweede startplaats is een aanwijsplaats. Dus dan uh, word ik geadviseerd door de technische staf. Er zitten alle bondscoaches in. En dan gaan we kijken welke atleten daarvoor in aanmerking komt. Dat is vaak ook de eerstvolgende in de ranking. Maar in sommige gevallen kan er ook iemand anders als meer kansrijk worden gezien. Dan de verdedigend kampioen over 60 meter van Ilion, Nomi Setti. Nomi, nu kan je nog zo goed lopen. Je hebt er niks aan. Ja, precies. Ik uh, loop vandaag gewoon heel mooi twee PR's. En uh, de laatste ook best wel ruim. Het is gewoon een hele goede tijd. Goede race voor mij ook. Gewoon geen echte fouten gemaakt... Maar ja, dan uh, ben je toch de nummer drie en dan gaan we naar twee. De Nederlands kampioen over uh, 100 meter auto van Vanos, Jamil Samuel. Jamil, heb jij uh, nog wel eens getwijfeld of je wel in Birmingham terecht zou komen? Uh, nou, eigenlijk was ik daar niet heel erg mee bezig. Ik was vooral bezig met wat ik, wat ik had geoefend met, bij de training. En ja, probeer vooral te focussen op mezelf. En uh, ja, dan zie ik wel, zag ik wel waar ik kwam, uh, veel snelle meiden dit keer. Dus ja, maar het hield me wel scherp. Op uw plaats. Is het je verrast dat er zoveel vrouwen aan deze limiet hebben voldaan? Uh, nee, misschien in één geval. Maar op, op zich uh, ontwikkelt het sprinten in Nederland zich de laatste tijd heel uh, goed. De laatste jaren al, dat een wat langere periode. Er is lang veel geïnvesteerd in estevetten en in het sprint en in de kennis van de coaches. En je ziet dat daardoor ja, op alle leeftijden en alle niveaus beter wordt gesprint en sneller wordt gesprint. Want is dit dan een Daphne Schippers effect of een Rainer Ryder effect? Nou, in dit geval zou ik zeggen een Nederlandse atletiek effect. Als je kijkt naar de absolute top, dan heb je het natuurlijk over Daphne en, en Rena die daar een uh, impuls aan geven. Maar als je kijkt in de breedte, dan is het ook het werk van uh, de verenigingscoaches en uh, ja, alle talenten die in Nederland bij de verenigingen ook rondlopen. Klaar. Uh, nou, ja, je weet gewoon dat het steeds drukker besteld wordt op een sprint in Nederland. Maar ja, Daphne, ja... Daphne, die kan je eigenlijk al wegstepen, die gaat gewoon naar uh, Birmingham. En dan gaat het tussen mij en Jamil. Loop jij snelle tijden op dat Naomi Zetny jou in de nek hijgt? Um, ja. Ja, ja, zoals ik al zei, ik wil gewoon winnen. En uh, als iemand uh, op je hielen zit, dat helpt ook. Maar als iemand voor je zit, dat helpt ook. Dus de spanning, dat was wel, uh, was wel spanning. Ja. En, uh, je, ja, vooral in Nederland, je weet wat iedereen kan. En ja, dan moet je gewoon gaan. Ja, laat u maar horen, Apeldoorn. Hier gaan we kijken naar de finale van 60 meter. En natuurlijk wordt het de Schippers. En wat wordt de tijd? 7,10. Is dit ook het bewijs dat er in Nederland veel meer getraind moet worden... en veel meer aandacht moet komen voor de estafette? Ja, nou ja, we zijn nu, we zijn nu allemaal snel. En uh, ja, qua aandacht vind ik dat het eigenlijk best goed zit met de Vetten. Ja, en dan met nog meer uh, snelle meiden, dat, dan uh, kunnen, we, kunnen we iets moois laten zien. Uh. Want je hebt een EK zonder Amerika, zonder Jamaica. Nou, kom op met goud. Ja, daar gaan we wel voor. We moeten onze titel verdedigen natuurlijk. Uh, nou is een eerste vette niet alleen hard lopen. Het zijn ook de wissels uh, die ook ons nog wel eens parten spelen als, uh, als Nederland. Uh, maar goed, het is natuurlijk een heel gunstige ontwikkeling... om ook daar meer uh, keuzemogelijkheden en meer uh, onderlinge concurrentie te hebben. Ja, veel wissels, veel trainen dus. Is daar ruimte voor? Ja, die ruimte moet je maken. Dus daar hebben we dit jaar wel weer een uh, slag in, uh, in, in gezet. Dus we willen uh, en uh, meer races lopen. Ook in wisselende samenstelling. Zodat we minder uh, kwetsbaar zijn. En dat meer uh, atleten onderling uh, goede overnames kunnen produceren. Ja, en met Daphne erbij. Want die was natuurlijk in het verleden niet altijd beschikbaar. Nou, met en zonder Daphne. In de regel heeft Daphne natuurlijk op een groot toernooi... zoals iedere topper, een heel zwaar programma. Dus die moet je vaak in de series toch proberen te ontzien. Dus moeten... Uh, uh, de ploeg met een andere samenstelling moet ook zich uh, zeg maar ook voor de, voor de finale kunnen kwalificeren. Zodat je dan Daphne weer in kan zetten. Haar 7-0-9 is goed voor de vijfde plaats op de wereldranglijst. Op de 60 meter indoor. Nederlands kampioen 60 meter indoor van Hellas. Daphne Schippers. Een bijdrage was dat van Floris van Hoorn. Dan hebben we nog 45 minuten voor u op het menu staan. En die worden gespeeld in Den Haag bij Oude Den Haag tegen Willem II. Ragnar. Willem II op voorsprong. We zijn weer begonnen. 15 tellen in de tweede helft. Wissel. Ejong Eno die al moest opdraven voor de niet-fitte Ben Rienstra. Gewisseld door Emin van der Looi bij Willem II. En we zien Elmo Liefdink. 24-jarige oud-Vitessenaar. Onder meer op het veld nu staan. Latschman met de bal terug naar de Branderhorst. Neemt de bal aan op de voet. Dan gaat Johnson, die spits eens even kijken. Trap van de doelman naar de linkerkant van het veld. Maar toch ook vanavond weer. Ik zag het gisteren ook bij VVV Groningen. Ballen die echt naar niemand's land gaan. Dat geldt nu ook voor de trap van de Willem II. Keeper Adel heeft gegooid. Bal bij Beugelsdijk. En dan breed naar de kanon. Dan gaat het naar Meijers op de linkerkant op de middenlijn. Beetje lastig gevallen door Kroeks. Ernstig lastig gevallen door Kroeks. Hij komt niet langzaam en dus moet de bal achteruit bij Den Haag. Den Haag verdient echt een doelpunt op basis van de eerste 25 minuten. Waarin de ploeg van Fons Groenendijk veel kansen kreeg. Zeker ook Lex Immers kreeg zijn mogelijkheden. Maar die zullen dit seizoen mede door de plek waarop hij speelt. Niet zo heel makkelijk in. Maakte er drie. Maar had er vandaag al zeker twee bij kunnen maken. Weer op links, weer is het ADO-bal gaat naar Meijers. Dan naar Johnson, die heeft ruzie met de bal. En dus is het Latschman die de bal kan terugspelen op zijn eigen keeper. Op Brandenhorst, hoge bal van de Willem II-doelman op Betje. Niet zo heel veel gezien van Ocbetje. Kan de bal met het hoofd niet bij de doelpunten maken bezorgen. Dat was dus Frans Sol op de doellijn met het bovenlichaam. Uiteindelijk dacht hij dat hij die bal nog wat lager kreeg. Echt is een kruis, maar gelukkig voor hem was dat niet zo. Bovenlichaam en hij drukte hem over de doellijn heen van Den Haag. En dus staat Willem 2 op voorsprong. En gaat Adem op zoek naar een gelijk maken. Maar Willem II gaat zich natuurlijk terugtrekken. Drie punten ja, dat zijn toch een beetje bonuspunten voor Den Haag. Of voor Willem 2 tegen dit Den Haag. En nu is er een balverlies bij Den Haag. En kan er misschien een counter komen? Nee, dat is goed verdedigd. Notabene door Chops, de verdediger. Maar hij is aanvaller, maar hij meldt zich als verdediger in de middencirkel. Verovert eventjes de bal. En zo kan Ado het nu gaan zoeken aan de rechterkant bij Becker. Het is 1-0 voor Willem 2. Komt wel een hoekschop aan voor Den Haag nu. We zijn 47,5 minuut aan het voetballen hier. Vandaag stonden er bij de Olympische Winterspelen... alleen short -track wedstrijden op het programma. Geen lange baan schaatsen, morgen wel. Dan gaan we verder met de kwartfinales van de ploegenachtervolging voor mannen... en de 500 meter voor vrouwen. Maar het Leenstra heeft zich teruggetrokken op die 500 meter... omdat het niet goed past in haar voorbereiding op de ploegenachtervolging. En Lotte van Beek neemt haar plaats in. Anis Das komt voor het eerst en meteen ook voor het laatste in actie in Gangneung. Normaal gesproken is Das geen medaillekandidaat op de 500 meter... maar er zijn wel meer onverwachte dingen gebeurd deze Olympische Spelen. Jeroen Stekelenburg sprak met Das, die denkt dat er veel mogelijk is. Ja, tuurlijk, je komt hier toch in topvorm en uh, je wilt het allerbeste uit jezelf halen. En uh, ja, daar ga ik voor, dus ik ben heel benieuwd waar, uh, waar ik op uitkom. Vind je het ook een knotsgek toernooi? Ja, het is... Uh... ...waanzinnig hoe de Nederlanders het doen. En er wordt altijd wel ge, geklaagd over dat het saai is omdat, omdat Nederland alles wint. Maar ah, die 10 kilometer bijvoorbeeld was superspannend. Uh, ja, het hoort erbij denk ik. Hoe, hoe is dat dan voor jou? Want dan, je bent in dat dorp en dan komt er elke dag weer iemand terug met een medaille. En ik denk dat je dan ook zelf heel graag wil. Sta je dan echt te trappelen? Ja, je wordt wel enthousiast als eenmaal de wedstrijden beginnen. Want we waren hier natuurlijk al een poosje voordat het begon. Nou, dan komt Carlijn met de eerste en vervolgens is het bijna elke dag wel goud... Uh, ik denk één dag niet nu. Ja, alleen een 10-kilometer-dag. Ja, en Esme uh, natuurlijk gisteravond. Ze dus uh, zitten bij mij in het appartement. Dus dan denk je wel van nou, oh, dan wil ik ook wel heel graag heel goed rijden. Ja. Maar denk je dan ook echt, alles kan? Ja, natuurlijk. Uh, maar ja, kijk, anderhalve seconde op de 500 meter is veel om goed te maken op de, op de dames die er het beste voor staan. Alleen ja, iedereen moet het nog maar doen. Je begint allemaal op nul. En uh, ik heb gewoon heel veel zin om heel goed te rijden. En ik hoop dat het hard gaat. Hoe voelt het? Want, want je rijdt al lang rond op dit ijs nu, een aantal weken. Hoe voel je je? Ja, ik voel me goed. Ik voel me elke keer beter. En het uh, is een stuk beter dan vorige week alweer. En uh, nou, ik ben explosief. Technisch gaat het denk ik wel goed. Trainers zijn tevreden. Dus ja. Ben jij die weken doorgekomen? We hoorden van Sme Visser dat ze pins heeft verzameld en dat ze een Pokémon-spel heeft gedaan. Heb je ook dat soort dingen, met dat soort dingen bezig gehouden? Nee, niet echt. Ik ben natuurlijk ook geen 22 meer, maar... Uh, het is geen Pokémon-spel trouwens. Het is een spel om pins te, te verzamelen. Maar wel ja, zoals je Pokémon's kunt zoeken, maar dan met pins. Nee, ik heb bij de opening wel gereld met veel andere landen. Dus dat vond ik wel heel leuk, want ik moest toch uh, iets van uh, twee uur wachten daar. En verder heb ik gewoon uh, me gefocust op het schaatsen. En uh, af en toe een bakje doen ergens of uh, nagels laten doen. Ja, verder vooral bezig met schaatsen. En genieten ook wel, maar ik denk dat het pas komt als ik goed gereden heb. Is dat het gevaar van, van zo'n happening als de Olympische Spelen, dat er, dat er ook veel afleidingen zijn? Ja, nou, thuis natuurlijk altijd drukker, met, uh, met mensen die nog wat van je willen voordat je weggaat. Dus het is hier wat dat betreft wel lekker rustig. Maar het is wel de verleiding om even daar te kijken, even daar te kijken. En er is zoveel te doen om het dorp heen, maar ik ben eigenlijk alleen naar de baan geweest en weer terug. En ik heb nog, als ik klaar ben, nog een week om uh, rond te kijken. Dus uh, ik, uh, ik hou het gewoon bij het schaatsen en uh, ik geniet in het dorp ook. Nou wordt het normaal gesproken heel moeilijk voor jou om een medaille te halen op die 500 meter. Dat zul je zelf ook vinden. Is dat moeilijk om aan zo'n wedstrijd te beginnen waarin ja, dat perspectief zo is? Nee, het is wel anders dan bijvoorbeeld een NK van OKT. Dan doe je mee om de eerste drie plaatsen. En uh, dat is wel anders, maar toch wil ik hier uh, heel erg goed rijden. En ik voel wel de spanning die ik ook voel met een OKT, omdat het gewoon een ontzettend spannende wedstrijd is. En dat heb ik ook wel nodig om, uh, om het beste eruit te halen. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat kan er dan? Denk je dan aan tijden? Nou ja, het mooiste is natuurlijk om een PR te rijden. Uh, maar daarvoor moet je gewoon technisch goed schaatsen en op je technische uh, dingen blijven verbeteren. En alleen dan gaat het lukken. Dus. Dan kijkt iedereen naar die uh, twee-strijd, hè? Kodaira, Sangwali. Denk jij ook dat zij, dat zij het hier vooral gaan doen? We voor wel. Maar ja, je weet het nooit. Wie weet zit er een uh, verrassing tussen. En uh, het zijn de spelen, zoals je hebt gezien, uh, ja, zijn er al meer gekke dingen gebeurd. Dus wie weet. Kun ja, jij ook maar iets geks doen dan? Ja, ik hoop dat ik een te gekke race ga neerzetten, ja. Anis das, was dat. Ze start morgen als eerste en ook nog alleen eh, om 12.56. uur Is natuurlijk te volgen in Radio Olympia vanaf 11 uur. Lotte van Beek zit in de derde rit tegen Jan Kulescu uit Roemenië. Dan Jorin Temos in de vierde rit tegen Ziomek. Dan Kim Min Min-soon tegen Bergsma in de negende rit. En dan de laatste drie ritten, daar gaat het erom. Kodaira tegen Erbanova. En dan uh, Go uit Japan. En uh, Lee uh, in de voorlaatste rit tegen elkaar. En de laatste. Het ook tegen Golikova. Goed dat morgen, dus vanaf 12:56, te horen op NPO Radio 1 in Radio Olympia. Gaan we weer terug naar de Ragda kanonet voor 10 nog even. Ado tegen Willem 2. Af en toe is het genieten van El Khayatti. Doet mooie dingen voor Ado. Maar die ploeg staat wel achter. 53 minuten oud is de wedstrijd. Willem 2 op voorsprong in Den Haag. Een scherpe voorzet van El Khayatti. Mooie passeerbeweging zojuist. Ging eraan vooraf het been van de doelman van Brandenhorst. Om die bal weg te krijgen voor zijn doel. Uithalen en verlaten van El Khayatti. Hard geschoten. Meer van dat soort ballen van hem gezien. Van immers gezien. Weer een goede redding van die keeper die die bal kon wegboksen. En Willem 2 nu terug op de eigen keeper. Oh, dus is geen beste bal van Crew. Die is achter de lijn. Een terugspeelbal ja, van Ver harde bal en dan onzorgvuldig richting zijn doelman en dus krijgt ADO nu de vierde corner van dit duel en dat is interessant want ADO maakt al acht doelpunten uit hoekschoppen. Dat is het hoogste aantal in de Eredivisie en Willem II is het meest kwetsbaar bij corners want incasseerde al zeven keer een hoekschop in een wedstrijd dit seizoen. Dus kijken dus naar El Khayati die man met de fijn besnaarde techniek. Onbegrijpelijk dat hij nog even bij de amateurs of de semi-profs misschien wel van Kozakkenboy speelde. Niet hè? zo lang geleden. Elke Jatti krijgt de bal terug. En daar gekopt door Kanon. Maar die bal wordt geraakt voor het doel van Willem II. Wordt weggehaald. Nou ja, wat is weg. Nu is hij weg. En dus staat het nog altijd 1-0 voor Willem II. Ook na 54 minuten in Den Haag. 1-0 voor de Tilburgers. Goed, wat gebeurde er allemaal? Vitesse Excelsior 1-2. NAC tegen AZ 1-3. En PSV Herenveen eindigde in 2-2. Graag tot zo na 10 uur. En nog de Oké.